Marion Koekoek met het NOS Journaal. Een linkshelikopter is beschoten voor de kust van Somalië. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van Defensie de afgelopen ochtend tijdens een verkenningsvlucht. De helikopter vloog op grote hoogte en werd niet geraakt. De bemanning is niet in gevaar geweest, zegt een Defensie woordvoerder. Waarschijnlijk werd de beschieting uitgevoerd met een antitankgranaatwerper. De links is de boordhelikopter van het fregat Her Majestijds van Amstel dat deelneemt aan de antipiraterijmissie van de Europese Unie. Het toestel maakt dagelijks patrouillevluchten onder meer om te kijken of Somalische piraten langs de kust hun kamp hebben opgeslagen. De omwonenden van de Sint-Jan de Doperkerk in Uithoorn mogen vannacht nog niet naar huis. Het gebied rond de kerk waarvan de torenklokken naar beneden dreigen te komen is volgens de gemeente te gevaarlijk. Er worden maatregelen genomen om de klokken te stabiliseren. De kerk verkeert in slechte staat door achterstallig onderhoud. De gemeente verwacht dat de bewoners en winkeliers morgenmiddag weer terug kunnen keren naar hun huizen en winkels. In Servië is een man opgepakt die in een YouTube-filmpje dreigt de Nederlandse dijken op te blazen. De man staat in het filmpje op een Nederlandse duin. Hij eist daarin de vrijlating van de Servische oorlogsverdachten Karadzic, Mladic en Sessel. Die worden berecht door het Joegoslavië-tribunaal. Bij zijn aanhouding verklaarde de man dat het een grap was. In de Eredivisie Play-offs om, de Europe om Europees voetbal is de Streek derby NEC Vitesse geëindigd in 3-2 voor de thuisclub. Het beslissende doelpunt voor de Nijmegenaren viel kort voor tijd en was een eigen goal van Vitesse-speler van de Struik. RKC tegen FC Twente werd in Waalwijk 1-1. De returns zijn zondag. Dan nog het weer, vannacht overwegend droog, morgen bewolkt met af en toe wat regen. In de middag in het noordwesten ook zonnige periode. Het wordt 15 graden aan zee, tot 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. <SSSSSSSSSSEN> ZFM. Met nu de nacht.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 Assim você me mata. Ai, se eu te pego... Ik het ritme van Ik ook je internet What time? Never came with a maybe So many words Are left unspored The silent voices Are driving me crazy After all the pain you 6.9 ZFM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 Pot gaat van de dorst, Niet de glimlach Op jouw allerslechtste grap Ze is geen hittere Dat van de zijers klinkt Niet de allerduurste wijn Die je zonder kater drinkt Geen bloementuiding bloeien Niet een uit duizend nachten Geen uitgestoken hand Niet, niet het, het eind van al een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 Wat met potlood staat geschetst, kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets aan de hand en dan alles te beleven. Tussen nooit en misschien heel zo. Maar wat zo proberen, geen vergelijking is terecht. Misschien is het wat simpel. Maar als alles wat ik horen wil, zij maakt het verschil. Zij, zij maakt het verschil. Want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uiterlijk waar wij al niet meer aan dachten, maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil, zij maakt het is mm -hmm.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 I'm just gonna have nothing